Volgens de PVV maken die partijen zich schuldig aan zware lastenverzwaringen voor de burger. De SP vindt dat de gelegenheidscoalitie de huursector opblaast. De huren gaan enorm omhoog. Corporaties moeten huurwoningen verkopen. En de heffing voor corporaties wordt amper verlaagd. Al dus SP-leider Roemer. En ook CDA-leider Buma heeft er weinig goede woorden voor over. Um, en ik zie een akkoord waarbij de woningmarkt nog steeds als melkkoe wordt gebruikt waar de huren worden verhoogd, maar met als doel... om via een verhuurdersheffing de staatskast te spekken... in plaats van om via investeringen de woningmarkt op gang te brengen. Een voormalig directeur van SNS Property Finance is aangehouden. Hij wordt verdacht van fraude en belangenverstrengeling. SNS Real deed na een intern onderzoek aangifte tegen hem. Volgens de Telegraaf was de oud-directeur betrokken... bij geheime betalingen aan personen bij SNS Property Finance... de vastgoedtak van de bank... De oud-directeur wordt nu door de FIOT verhoord. Zijn advocaat zegt dat hij volledig meewerkt, omdat hij niets te verbergen heeft. De gemeente Wouren wil het gemeentehuis, dat vorig jaar juli zwaar beschadigd raakte... door een aanslag in zijn geheel slopen. Volgens het gemeentebestuur is sloop van de overblijfselen goedkoper dan restauratie. Het gemeentehuis brandde op 18 juli 2012 grotendeels af. Alleen de gevels van het pand staan nog overeind. Het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. In de zaak zijn tot nu toe twee verdachten aangehouden... maar die werden vrij weer, snel vrij weer vrijgelaten. De politie werkt nog met 40 man aan de zaak. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een 13-jarige jongen... in een logeerhuis van Stichting Epilepsieinstellingen Nederland. In september vorig jaar deden de ouders van de jongen aangifte van zijn dood. In de Volkskrant staat dat medewerkers van logeerhuis De Zonnebloem... de jongen op een zaterdagochtend rond half tien vonden met zijn hoofd in zijn kussen. Vervolgens hebben de medewerkers een kwartier gewacht voordat ze 112 belden. De jongen zou dezelfde dag nog in het ziekenhuis zijn overleden. De inspectie voor de gezondheidszorg plaatste de instelling vorig jaar juli al onder toezicht. Volgens de inspectie zijn er sinds 2007 zes verdachte sterfgevallen bij de inspectie gemeld. Treinverkeer in het Gooi komt weer langzaam op gang. De hele ochtend was er geen treinverkeer mogelijk bij station naar de Bussum nadat een graafmachine bij station een kabel kapot had getrokken. Daardoor deed een overweg het niet en konden er geen treinen rijden. In eerste instantie leek het erop dat het probleem snel verholpen zou zijn. Maar bij het begin van de herstelwerkzaamheden bleek dat de schade groter was dan gedacht. Rond kwart voor één was de schade hersteld. Het treinverkeer komt nu langzaam weer op gang. Het weer dan zonnige periode, blijft droog en het is iets boven nul. Morgen vanuit het westen dooi met sneeuw en mogelijk ook ijzel. En ook dan is de middagtemperatuur iets boven nul.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 Ik eh, verdedig met trots het akkoord wat wij nu eh, gesloten hebben. Een gelegenheidscoalitie vind ik wel een mooi woord. Ik laat graag aan deze partijen over hoe ze hun rol formuleren. Ik heb steeds al was ik met ze aan het onderhandelen over hen heen gekeken. Wanneer trekken we de agenda voor de volgende afspraak? Een zichtbaar opgeluchte minister Blok vertelde vanmorgen samen met de leiders van D66 ChristenUnie en SGP... dat er toch een akkoord over de woningmarkt is bereikt. Dat kan rekenen op een meerderheid in de Tweede en vermoedelijk ook de Eerste Kamer. Vanuit de studio in Den Haag zijn alle drie de oppositiepartijen bij ons. Welkom Alexander Pechtold, Kees van der Staaij en Arie Slob. U zit in Den Haag, we kunnen u niet zien, maar heeft u daar taart staan? Nee. Bij nee, water. Ja, u viert altijd feestjes met water? Bij plastic bekertjes. Ja, en dat is nog niet ingeschonken. Wat een treun is. Nou, valt er mij hoor. Het zonnetje schijnt. Maar waarom geen taart? Ja, hadden jullie dat allemaal bezorgd, dan uh, is het <laughs> nog niet aangekomen. U zag zelf geen reden om het te kopen, in ieder geval, hoor ik. Nee, nee, verjaardag vieren we thuis. Morgen gaan de hiv monologen in Amsterdam in première. Orlando Landsdorf, welkom. Was het lastig om mensen te vinden die HIV hebben... en die erover willen vertellen op het podium? Dat is absoluut lastig, ja. Ja, want? Wat is het probleem? Uh, het stigma dat er toch nog steeds omheen hangt. Mensen zijn nog vooral bang dat ze veroordeeld worden of dat ze aangekeken worden. En vooral vrouwen is heel moeilijk om te vinden, terwijl ze er wel zijn. Over taboes gesproken. Oud-Tweede Kamerlid Ton de Kok pleit er in de volkskrant van gisteren voor... dat het normaler moet worden om een einde aan je leven te maken... als je merkt dat je een last bent voor je omgeving. Theo Boer, ethicus stuk Theo, wat dacht je toen je het last? Uh, ik dacht dat ik uh, in het begin wel begrip heb... voor het feit dat uh, ouderen een enorme last uh, zich voelen... Uh, en ik ben daar zelf ook wel eens bang voor en dan, uh, dat ik dat ooit word. Maar tegelijkertijd schrok ik heel erg dat, de, dat het deze kant op gaat. Je gaat zo meteen debatteren met Tomrook. En live muziek hebben we ook van Caspar van Kroote en Bertolf. Hartelijk welkom. Dank u wel. Uh, we mogen twee luisteraars blij maken met jullie cd. Harde noten. En wilt u die winnen? Laat dat dan via de website www.ditisdedag.nu weten. En waarom u dan juist die cd moet krijgen. En aan het einde van de uitzending maken we de winnaars bekend. Dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Haar gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Wilt u uw mening kwijt? Vindt u bijvoorbeeld net als Tonde Kok dat ouderen moeten nadenken... of ze hun kinderen wel om zorg willen vragen? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu reageer op Twitter met de hashtag DIDD. Een akkoord over de woningmarkt werd vanochtend gepresenteerd door minister Blok samen met Alexander Pechtold, Kees van der Staaij en Ari Slop. En die drie, die laatste drie, die zitten in de studio in Den Haag. Heren gefeliciteerd. Ja, we houden denk ik allemaal even een seconde in. Oh no. Want nou, Zei dat, ik iets verkeerd of zo? Nou, u begon er net over taarten, nu over felicitaties. Ja. Ik, ik heb eigenlijk dat hele gevoel... en ik denk ook de collega's niet gehad de afgelopen oh. dagen. Het okay. was meer een, een gevoel van urgentie. Als een kabinet, ik geloof mm. dat het vandaag letterlijk is... 100 dagen zit en zo struikelend uit de startblokken komt. Je moest en... gewoon te hulp schieten, daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, heen. te hulp schieten. Je probeert je eigen uh, verkiezingsprogramma... en datgene wat je je eigen kiezers hebt beloofd... en dat ligt bij deze drie partijen, als het nog gaat om wonen... redelijk in, uh, in het verlengde, probeer je te realiseren. De afgelopen ja. weken zijn er bouwvakkers, werk. Los geworden, die een baan hadden kunnen houden, werk hadden kunnen houden... als het kabinet gewoon in oktober uh, het woonakkoord compleet had gemaakt. Ja, ja. Nog een ander punt dat mij ook een rol speelt Kijk, als je zegt, ja. ja, felicitatie. Kijk, neem die plannen op het terrein van de huurverhogingen. Um, gelukkig is dat verbeterd, de plannen zoals die er lagen. Is die huur wat afgevlakt? En is er ook een bijzondere voorziening getroffen... voor bijvoorbeeld uh, chronisch zieke gehandicapten... die alleen woningaanpassingen hebben gedaan... voor mensen met mantelzorgers in huis... Noem maar op, er zijn verbeteringen in aangebracht. Maar tegelijk, en als je een inkomensdaling hebt... tegelijkertijd blijkt, blijft nog steeds dat het natuurlijk ook... dat het om pijnlijke maatregelen gaat... waar mensen wel mee te maken krijgen. Dus meneer Van der Staaij, als wij dachten dat we u zagen glunderen vanmorgen... dan hadden we het mis. Nou, ik was wel goed uitgeslapen, dat kan ik niet ontkennen. Uh, en ik vind het ook een, een, een, natuurlijk een, een positief moment... Dat, ook, dat we hiermee laten zien dat we niet uh, politiek in passen laten bestaan... of laten, uh, laten gebeuren in een economische malaise die juist ook die bouwsector zo raakt. Ja. Arie Slob, kan ik u dan wel vragen of er iets is waar u wel blij mee bent... of is dat dan ook al een ongepaste nee, vraag? Nee, dat is een hele goede vraag. want uh, uh, Ik heb vandaag ook bij de persconferentie gezegd... vergelijk nu eens even wat er nu op papier staat... wat er voor akkoord ligt met de plannen van het kabinet die er lagen. Er zijn er echt rigoureuze veranderingen toegepast. We hebben zelfs ook veranderingen door kunnen voeren... die aanpassing van het regeerakkoord betekenen. Dat was ook de reden dat de minister-president er gisteren bij uh, moest zijn. Dus er is wel wat gebeurd. Waar ik blij mee ben is dat... Er Eindelijk een echt een lange termijn plan ligt voor de huur- en de koopsector... en ook voor de bouwwereld. Dat is uh, nog niet eerder op deze wijze vertoond. Ik hoop echt dat dat ook weer vertrouwen gaat geven in die sector... waar, er werd net ook al gezegd, veel ontslagen vallen. Dat zijn er zo'n 9000 per, per maand die een baan kwijtraken. Dat gaat in een razendsnel tempo. Er moest echt iets uh, gebeuren. Uh -huh. En als je dan de plannen echt weet aan te passen... ze blijven nog steeds heftig, maar je weet ze aan te passen. Je weet ook voorzieningen te treffen voor kwetsbare groepen... en ook een perspectief te bieden... dan is dat iets waar ik wel uh, blij over kan zijn. Okay, dus dat is in ieder geval een positief punt. Mag ik van meneer Van der Staaij dan ook nog één positief punt? Nou, één positief punt vind ik de maatregelen die voor de starters uh, ook worden getroffen. Denk aan de, de startersleningen. Er uh, komt extra geld bij van 20 naar 50 miljoen... waarmee 11.000 startersleningen verstrekt kunnen worden. En een ander punt is dat er ook wat versoepeling optreedt in het kunnen krijgen van een hypotheek. Daar worden ook uh, juist starters mee geholpen. Ja, dus dat is positief. En meneer Pechtold, u nog een puntje... Het evenwicht, uh, want we hebben jarenlang natuurlijk een soort gijzeling gehad tussen huur uh, en koop. Uh, de VVD wilde nooit over hypotheekrente praten, de PvdA nooit over het scheef wonen in de huursector. En dat is nu een evenwicht. Je vraagt ook solidariteit van mensen. Je wil niet dat je ziet dat de een uh, zeg maar zijn hypotheekaftrek houdt terwijl jij meer huur moet gaan betalen. En dat is nu een evenwicht en iedereen snapt dat dat uiteindelijk natuurlijk ook allemaal wel is in het op orde brengen van de staatsfinanciën. Ja. Meneer Slob, hoe is het eigenlijk gegaan? Wanneer bent u voor het eerst gaan praten en met wie? Nou, vorige week was al het debat in de Kamer. Uh, toen uh, kregen wij toch wel wat signalen, ook vanuit de kant van uh, die minister, dat uh, ja, hij toch draagvlak zocht voor zijn, uh, voor zijn plannen. En hoe gaat dat dan? Do Wordt u dan gebeld? Of door, uh, nou, in de, dan ontmoet je elkaar lijfelijk. Zelfs in de wandelganger kom je ah. elkaar wel tegen. Uh, wij wisten toen dat uh, er gesprekken werden gevoerd met het uh, CDA... En uh, ik hou er zelf niet zo van als een uh, bewindspersoon op twee borden aan het schaken is. Dus dat hebben we ook eerst maar even laten gebeuren. Zo van we zien wel wat dat wordt ondertussen. Maar ze zijn niet gaan praten terwijl, zij ook met het, terwijl blok ook met het CDA. Aan het niet praten met was. de minister. Het is wel zo dat uh, de, de financiële woordvoerders van, uh, van uh, D66 Christine en SGP. dat die elkaar wel dit weekend ontmoet hebben, zaterdag. Zaterdag, voor de duidelijkheid. Ja, zaterdag ja, zeker. Het is genoteerd. <laughs> waarom, een... zeg, waarom zegt u dat ja. trouwens zo nadrukkelijk? Nou, omdat ik al, do al doorga dat de zondag. Niet zouden. Oh, dus... nee. Maar de zaterdag was prima. Ja. Uh, al had uh, Kolmeis natuurlijk op zondag best meegemogen met schouten naar, naar de kerk. Maar dat, uh, <laughs> dat gaat even buiten dit akkoord. Kolmeis is maar... de woordvoerder van deze 66 en de schouten van de Christenunie. Toen zijn ze bij elkaar gezitten. Ze wonen ook alle drie in Rotterdam. Dat kwam uh, ja, wel, oh, eigenlijk oh. wel goed uit. En de derde is dan waarschijnlijk Dijkgraaf, Dijkgraaf van de SGP. En SGP. Ja. En uh, toen hebben zij wel al uh, verkenningen uitgevoerd van nou, waar zouden we elkaar ongeveer kunnen vinden. En dat is de basis geweest toen maandag definitief uh, de breuk tussen uh, de minister en het CDA er was. Waar we om tafel zijn gaan zitten en uh, uiteindelijk ja. uh, tot dit akkoord zijn dus gekomen. Dus u deed wel wat verkennende werkzaamheden voor, dat, voor die breuk met het CDA. Of tenminste voor het mislukken met het CDA. Maar dat u op, op, op uw niveau werd er nog niet gesproken. Meneer Pechtold, bij de Koendersonderhandelingen uh, sprak u niet met de SGP. Uh, en nee. nu wel. Was dat even wennen? Nee hoor. Ik, ik ken Kees van der Staaij al, al, al, nou, al de nodige jaren. En uh, ik, ik weet waar de verschillen tussen onze partijen zitten. Maar ik heb ook uh, natuurlijk altijd oog voor waar we het eens zijn. Nou, dat is op meer terreinen dan mensen soms denken... En uh, het met name op het orde brengen van, van financiën uh, en ook in het wonen. Dat merk je al tijdens het debat. Uh, liggen onze ideeën niet heel ver uit elkaar? Nee, maar meneer Van der Staaij, er is natuurlijk wel een cultuurverschil tussen die beide partijen. Hoe voelde dat voor u om met D66 aan één tafel te zitten? Nou, kijk, we moeten het niet bijzonderder maken dan het is. We komen elkaar natuurlijk in allerlei debatten tegen. En er zijn maar wij, ook ik vind het best bijzonder hoor. Maar wat is dan het meest bijzondere? Nou ja, eraan? dat het natuurlijk partijen zijn die nogal ver uit elkaar liggen. Maar, dat, maar ik bedoel dat, dat partijen die ver uit elkaar zitten, toch ook samen amendementen en moties indienen. Dat doen we natuurlijk al jaren. We hebben nooit last gehad van politieke eenkennigheid. Uh, maar tegelijkertijd op terreinen... waar natuurlijk diametraal tegenover elkaar staat... op bepaalde ethische punten... ja, dan zal dat uh, hier geen enkele verandering in brengen. Maar dat neemt niet weg dat je elkaar juist moet vinden... waar het kan. En daar was dit een goed voorbeeld van. Dat bleek gewoon ook spontaan vanuit dat debat. Hé, hey, kijk eens. Die partijen die hebben op een aantal punten... toch wel echt dezelfde uh, lijn van denken. Uh, de, de evenwichtige benadering van en koop en van huur uh, is al genoemd. Ook het belang wat we allemaal hechten aan... Ja. Gezonde overheidsfinanciën. En dat gaf mogelijkheden om te zeggen: van wij zien hier mogelijkheden om met elkaar uh, eruit te komen. Ja, dus dat was geen probleem wat, wat u beiden betreft. Meneer Slop, u zei wij wilden niet gaan praten voordat het met het CDA was uh, afgerond. Nou, dat was maandag het geval. Ja, maandag. Ja. En hoe is het toen gegaan? Bent u toen met z'n drieën rond tafel gaan zitten met meneer Blok erbij? Of bent u afzonderlijk met Blok gaan praten? Nee, we zijn um, zelfs met z'n zessen. Dus de drie andere woordvoerders en de fractievoorzitters zijn we met uh, de minister uh, gaan praten. Ik had uh, u dat op zaterdag nog niet aan Blok laten weten. Wij zijn ook wel bereid om wat te doen. Nee, of op want vrijdag, of wij zijn maandag pas bij hem langs gegaan. En toen is dat pas gaan lopen. En voor, gisteren die, voor die, die tijd ook... had hij geen, geen idee dat er misschien nog een alternatief was voor het CDA. Nou, ik gaf net al aan dat al tijdens uh, de dagen vorige week... toen het debat uh, gaande was, dat het toen in de wandelgang wel eens even naar elkaar gekeken is. Door maar wie, dat... wie keek naar wie? Uh, nou, de minister keek uh, richting fracties waar hij hoopte dat hij ook wel wat steun zou kunnen krijgen. En wat zei u toen tegen hem? Nou, dat, uh, dat wij eerst maar eens even gingen kijken hoe het allemaal verder zou gaan lopen. We zaten midden in het debat, uh, dat is toen overigens uh, geschorst. Uh, dat gaat vanmiddag dus uh, weer verder. En toen wij maandag om tafel gingen zitten en het was definitief uh, over en uit met het CDA. Uh, en het CDA ook overigens tegen ons heeft gezegd van nou, uh, nu zijn jullie uh, aan de beurt... Uh, toen uh, zijn wij in gesprek gegaan. En daar is later uh, de minister van Financiën ook nog bijgekomen. Want het gaat wel over geld. En daar hoort de minister dan uh, bij te zijn. En zoals ik net ook al aangaf. Uiteindelijk is ook uh, de minister-president nog aangeschoven. Ja, altijd... Voor alle duidelijkheid. We hebben ook gewoon de afgelopen dagen steeds ook contact gehouden met het CDA. Want waar we absoluut niet op uit zijn. Is dat dit dadelijk leidt tot. Uh, Laten we zeggen. Verschillen in de oppositie. Ik hoop dat het CDA ons gunt Dat we een akkoord hebben gesloten. Waar zij zich over moeten kunnen herkennen. En zo zal het de komende. De tijd misschien ook de andere kant wel eens op zijn. Het is het kabinet wat gewoon onzorgvuldig een regeerakkoord heeft neergezet... wat voor een groot deel virtuele miljarden kent... die helemaal niet niets vallen in te vullen. En dat vind ik geen pro probleem voor de oppositie onderling. Nee, maar u, u zegt nu, u doet nu eigenlijk alsof u, u, u bewijst een dienst... en ze moeten niet te veel van u verwachten, is dat wat u zegt Nee, eigenlijk? we bewijzen natuurlijk geen dienst. Ik bedoel, uh, wow. we, natuurlijk helpen we ze in die zin... dat ze natuurlijk blij zijn dat er een oplossing is, maar... Dat zij noemen moet, we een dienst, ja. Wij kijken, dat heb ik ook vandaag een paar keer al gezegd... en dat, dat komt uh, van behoorlijk diep... Uh, wij kijken vooral naar die woningmarkt waar de problemen zijn. En daar willen we een bijdrage aan leveren. En ze hebben uiteindelijk dus moeten gedogen... dat geldt in het bijzonder ook voor de, de fractievoorzitters van de regeringspartijen... de heer Samson en de heer Zelfstad... die op de eerste rij bij de persconferentie zaten... dat deze drie oppositiepartijen substantiële wijzigingen... in de kabinetsplannen konden aanbrengen. Ja, want hoe was de sfeer, meneer Van der Staaij? Was het zo, meneer Blok en Dijsselbloem, die zeiden... nou, wij luisteren naar jullie, zeggen jullie maar wat jullie willen... of was het meer dat jullie moesten schikken? Het was zeker niet van u vraagt wij draaien. Uh, uh, maar aan de andere kant merkt u natuurlijk ook wel dat uh, de tijd begon te dringen. En dat ook de bewindslieden het wel uh, veel aangelegen was om eruit te komen. Dus ze deden wel een beetje vriendelijk. De, de, maar dat zou je toch niet anders verwachten? Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, Dan gaan we wat andere verhalen, dus... Uh... Maar nee, de dat... sfeer was, was echt constructief en, en, uh, en, en open. En, um, en, en we zijn er inderdaad uh, ook goed en, vind ik, binnen redelijke tijd uitgekomen. Heel snel eigenlijk, toch? Nou ja, kijk, je bent natuurlijk al wel met die onderwerpen langer bezig dan uh, gisteren en eergisteren. Uh, dus het is ook al bekend waar de partijen voor staan en wat de plannen van het kabinet waren. Uh, maar uiteindelijk is, gaat het natuurlijk toch altijd dat uh, onder de druk in de laatste tijd uh, de, de puntjes op de i worden gezet. Ja. Nou werd wel gezegd, uh, meneer Slob, tot nu toe dat het kabinet steeds zo weinig uitnodigend was naar de oppositie. Hè? Dat ze wel zeiden, we steken onze hand uit, maar dat de oppositie daar weinig van merkte. Dat bespraken we vorige week hier nog in Dit is de Dag. Uh, is dat nu veranderd wat u betreft? Nou, ik denk dat ze wel wakker zijn geworden. Inmiddels. Ja, ze hebben toch een klein beetje in hun eigen wereld geleefd. Uh, VVD en uh, Partij van Arbeid, die dachten van. Nou, in de Tweede Kamer hebben we een meerderheid, dus dat komt allemaal wel goed. Nou, ze zijn erachter gekomen bij grote onderwerpen dat, uh, dat ze toch stuk lopen. Want die Eerste Kamer moet je mee hebben. En dan moet je ook in de Tweede Kamer zorgen dat wetsverstellen ook goed uh, aangepast zijn aan de wensen van partijen die ook in die. Uh, in dat parlement vertegenwoordigd zijn. En dan gaat u ervan uit dat uw Eerste Kamerfractie hetzelfde vindt uh, als u? Nou, nog even als het gaat om de uh, regering. Uh, uh, ik denk dat ze nu echt wel wakker zijn geworden... en uh, er een grotere alertheid uh, zal zijn. Maar dat heeft uh, inmiddels wel heel veel tijd gekost. En daardoor zijn de problemen eerder groter dan kleiner geworden. Als het om onze eigen Senaatsfractie gaat... die uh, moet een eigenstandige afweging uh, maken. Maar we hebben uiteraard wel ook uh, goed gekeken naar ook de dingen... die door hen al in debat in de Eerste Kamer over dit onderwerp zijn gezegd... En van tijd tot tijd ook eens even gezonderd... Je bent echt in de handelingen gedoken om te kijken wat ze vonden, ja. Nou, dat is wel belangrijk, want in de Eerste Kamer... zijn een aantal uh, moties ook uh, uh, redelijk breed uh, aangenomen... waar de minister ook nog mee terug zou moeten komen. En dan zou het raar zijn als hij dan wetsvoorstellen door de Tweede Kamer laat gaan, waar geen rekening wordt gehouden... wat men in de Eerste Kamer aan duidelijke wensen heeft meegegeven. Ja. Dus ze moeten een eigen afweging maken, maar ik heb er alle vertrouwen in... omdat ik denk dat met hun punten wel voldoende rekening is gehouden. Ja, meneer tot de vraag, die reist nu natuurlijk ook... van dit, op dit dossier... Uh, uh, heeft u uh, nu uh, met z'n drieën het kabinet geholpen of gesteund, in ieder geval meegewerkt. Zijn er nog meer dossiers waar we dat kunnen gaan verwachten? Er werd al iets over gezegd hè, tijdens de persconferentie. Meneer Slob zei geloof ik uh, dat leestelsel vergeet het maar. maar Absoluut. we ja. hebben nog de WW, we hebben de zorg. Is we hebben ontslagrecht, we hebben de media, we hebben minister Plasterk. Uh, minister Plasterk, is dat ook een <lacht> <uw> dossier? Ja, <lacht> ja <lacht> oh. dat is zo langzamerhand wel ja. Oh, okay. <lacht> ja. Maar hoe staat u daarin? Uh, ja, daar, daar is het nu echt aan het kabinet. Maar ik denk dat vandaag naast een, een goed woonakkoord... vooral duidelijk is geworden dat het kabinet... gewoon volstrekt onbezonnen begonnen is aan, uh, aan, aan, aan dit avontuur. 2013 is een heel belangrijk jaar. Elke wet waar een financiële component aan zit... daarvan staat in het regeerakkoord dat die dit jaar in de Kamer ligt. Nou... We hebben Tot uh, 30 april hebben we ook de nodige festiviteiten. Daar zal het kabinet ook mee bezig zijn. Maar de dag daarna is niet alleen de dag van de arbeid. Het is ook het moment dat uh, veel van de begrotingstukken... zo ongeveer vanaf de ministeries voor Prinsjesdag moeten worden voorbereid. Dus het is allemaal heel krap. Ja, en... Maar daar hebben ze u ook heel hard bij nodig dan zo te horen. Ja, maar dat niet nogmaals in het zin van, van, van, van, van meehelpen of tegemoetkomen. Het is vanuit het, het eigen mm -hmm. programma dat ik probeer... de positie van D66 en de kiezers die daarop gestemd hebben... Zo goed mogelijk naar voren te brengen. Mm -hmm. Ik heb mij niet voorgenomen de dag na de verkiezingen... om nu eens vier jaar vastgeroest aan de interruptiemicrofoon nee, te blijven nee, staan. Nee, dat begrijp ik. Maar meneer Van der Staai, het is wel een mogelijkheid... ook voor uw partij, om gewoon eigenlijk mee te regeren. Want daar komt het dan eigenlijk op neer. Nou, ik vind het in ieder geval positief... als een kabinet niet automatisch op een meerderheid kan rekenen in Tweede en Eerste Kamer en daarmee zijn best doet... om zo breed mogelijk draagvlak in het parlement te krijgen. Uh, dat maakt het alleen maar interessanter... ook voor de, uh, voor de partijen in de Kamer die niet tot de coalitie horen. En uh, ik heb al eerder gezegd... dan begint het warempel nog eens op een democratie te lijken. Ja, dat, is toch een, dat is toch een hoopgevende gedachte. En meneer slop wat u betreft, hoe staat u daarin? Nou, ik heb al aangegeven dat sociale leenstelsel voor studenten... dat vinden wij echt een heel nee, slecht plan. Dat is, dat die schulden duidelijk. stapelen zich dan op. Daar werken we dus absoluut niet mee. En ik hoop mijn beide collega's uh, ook niet... Um, al heb ik toch wat andere geluiden gehoord op dat vlak. Maar dat zullen we dan maar afwachten. Misschien dus moeten we even koffie drinken met z'n drieën zo meteen. Nog dat kan avond. nooit kwaad. We ja. zijn wel met het water overigens nu. Oh, heel goed, dus er is aan het begin gemaakt. Ja. Het gebak is nog niet gearriveerd. Nee, dat, ik uh, dat dat maar niet ik denk met name rond de zorg. zijn er ook grote onderwerpen. Uh, zijn, het is een belangrijk dossier. Ik denk bijvoorbeeld aan de AWBZ. Uh, waar het kabinet ook, uh, vind ik, moet proberen. Uh, los ook van de Eerste Kamer breed draagbaar voor te vinden. Omdat dit maatregelen zijn die zo diep in de samenleving ingrijpen dat het hier ook gewoon eigenlijk een doel in zichzelf moet zijn... om zo breed mogelijk daar politiek dracht voor te vinden... om het ook uiteindelijk op een geloofwaardige manier... in de samenleving te kunnen laten landen. Helemaal mee eens. Theo hoor jij had nog een vraag? Ja, ik heb een vraag. Ik weet dat die moeilijk te beantwoorden is. hoor. Maar uh, is, is het zo dat in deze hele uh, bespreking... ook iets van een uitruil heeft plaatsgevonden? Bijvoorbeeld dat uh, de partij de ChristenUnie zegt van... oké, okay, tussendoor. Hè? Het is moeilijk te beantwoorden. Maar we, u, we hebben wel iets in de wacht gesleept... wat bij een volgende keer ook verplichtingen schept... Uh, ten aanzien van uw specifieke punten. Nee, we hebben ons echt geconcentreerd op de woningmarkt. En dat is al een ongelooflijk breed terrein waar we ons mee bezig hebben gehouden. Ik hoop uiteraard wel, en dat spreek ik ook hier wel hardop uit, dat uh, de, de constructieve wijze waarop wij ons ook nu richting een kabinet opstellen, en richting regeringspartijen, dat die ook bij dossiers die voor ons ook belangrijk zijn, uh, dat is dit dossier overigens ook, uh, ja, ook nog wel eens uh, gehonoreerd zal gaan worden. Maar dat zal in de komende tijd moeten blijken. Ja, nog één inhoudelijke vraag. Er is een gat geslagen van 200 miljoen. Uh, jullie hebben hier niet gecommitteerd aan uh, wat daarvoor in de plek moet komen, geloof ik, hè? Nee. Dat, Nee, dus er kan straks een voorstel komen wat heel erg tegen jullie zere been is. En wat gebeurt er dan? Trekken jullie dan je steun en het voorstel in of niet? Nee, kijk, de, de, de, wat dat betreft is er denk ik voor minister Dijsselbloem nog wel een grotere opgave. Uh, 28 februari komt het Centraal Planbureau met gegevens. Nou, dan weet hij ongeveer waar hij aan toe is. De bedragen vliegen ons om de oren. Er is 4 miljard binnengehaald met een veiling. Er is weer bijna 4 miljard uitgegeven aan een bank vorige ja. week. Nou, dan is dit 200 miljoen. Er zullen nog wel meer mee-, mee en tegenvallers zijn. Je zegt, dat wordt helemaal losgekoppeld van elkaar. Nou, nou ja, uiteindelijk zijn ook, ook deze drie partijen in het verleden altijd heel secuur geweest als het gaat om uh, de Rijksfinanciën, de 3%-norm. Uh, dat, uh, dat is wel iets wat ik uh, zwaar neem en dus waar we ook goed gaan opletten met wat voor plan het kabinet komt. Oké. Okay. Goed, Hartelijk dank, heren in Den Haag, voor uh, uw bijdrage. Alexander Pechtold. Uh... Kees van de Staaij en Lop. Graag, graag gedaan. Wij gaan verder praten en uh, zingen met Kees van Koten en Bet of Lentink. Opnieuw hartelijk welkom. Uh, Mijn vader kon niet vandaag. <laughs> het is Kasper. Het ja. staat er ook gewoon. Dat is helemaal raar. Ja. Voor de aanse. We hier om. Excuus. Vanaf volgende week toeren jullie met de voorstelling Harde Noten door Nederland. Een aparte samenwerking. Ook weer een aparte samenwerking. Wie van jullie heeft bedacht? Samen, denk ik. Ja. Nou, het begint altijd bij één iemand. <laughs> Nou ja, dat weet ik eigenlijk. Ik kan me niet meer herinneren wie het echt bedacht heeft. Nee, misschien om het theater in te gaan, uh, omdat het meer mijn gebied ja. is dat dat het initiatief bij jou lag. Bij mij gelegen kan hebben. Zullen we eerst maar voorover. Maar het is vanaf begin af aan gelijk opgegaan. zullen we eerst maar luisteren wat het dan oplevert als jullie samen gaan? Dan gaan we weer terug naar onze bankjes. Ja, heel graag. Ja. Ja. En jullie gaan het nummer zusje spelen.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 Nog nooit tegen jou te nuchten, maar. aan tafel zitten als je ah, wil. Dan ja. stellen we nog een paar vragen. Het is een Nederlandstalig, viel ons op, dit nummer. Oh, weer goed. Caspar, uh, ja, <laughs> jij zingt in het Nederlands, maar Bert, of jij in het Engels? Ja. Was dat een harde onderhandeling of viel het mee? Um, nou ja, we vonden het op zich, voor mij is het wel, het is geen carrière-switch, maar een soort uh, alleen voor het project dat ik in het Nederlands ga. Maar Caspar uh, kon mij op zich wel makkelijk overtuigen met van, we gaan de theater zien. daar spreekt men Nederlands, waarom zouden we dan in het Engels gaan zien? Want ja. ik... je stopte als soloartiest omdat je niet meer de frontman wilde zijn. Ja. En nu sta je soms alleen voor het publiek zonder een grote band achter je verhalen te vertellen. Ja. Dat lijkt me minstens het is spannend. is compleet tegenstrijdig. Ja, dit is veel enger ook. Want ik vertel ook letterlijk in de voorstelling dat bij mijn eigen optredens vond ik het al behoorlijk spannend... om tussen de nummers uh, door te praten en de hele presentatie te doen. En nu sta ik af en toe zelfs een monoloog uh, te doen in het theater. Dus in feite is dat veel spannender. Maar... Daardoor ben ik ook wel weer ergens doorheen. Zeg maar. Dat is wel de winst ook van dit project. Maar waarom ja. heb je het dan toch gedaan? Waarom zei je niet van ja, dog, dat ga ik niet doen? Um, nou ja, ik had sowieso. Uh, het is wel zo dat het besluit om uh, uh, voorlopig, uh, moet ik daarbij zeggen, te stoppen met mijn eigen solo-carrière. Uh, dat kwam later dan uh, dat het ah, daartoe met Casper al ge, uh, geboekt was. Ja. Dus uh, dat is één. Uh, ten tweede vond ik het sowieso het theater altijd wel heel interessant, omdat dat een andere setting is dan, dan de clubs en festivals waar ik normaal gesproken speel, uh, waar mensen toch minder aandachtig luisteren. Waardoor het eigenlijk ook uh, het spreken en presenteren moeilijker is, voor mijn gevoel dan in het theater. Ja, want hier het... wordt echt naar je geluisterd. Ja. Ja. Ja. Ja. Harde noten, heet de, de voorstelling, worden de harde noten gekraakt? Of waarom heet het zo? Uh, nou, daarom, en in het theater werkt het zo, wat dan weer mijn afdeling is... dat je twee jaar van tevoren altijd al een titel en een korte inhoud hebt. <lacht> ja, ja. ja, dat is eenmaal zo, omdat het, ja, dat kan er verkocht gaan worden aan de zalen. Um, en, het, en het gaat niet zo heel goed in het theater. Dus, dus uh, ook wij doen me volop mee aan de, aan de... Ik kan het woord niet meer uitspreken. Maar aan, aan dat ding wat aan de hand uh, schijnt te zijn. Met de zaalbezoek en zo. Het loopt allemaal terug. Dus we gaan steeds eerder beginnen met... Hij bedoelt het uh, de crisis, Theo. Oh, ja. Ja. ja, ik ja. zie ja. Theo. Jij ja. ja. ja, dacht maar, sneeuw of zo. Ja. Ja. Maar dat is voor ons een heel raar... Het is een gegeven. En we, we zijn er allemaal aan gewend als theatermakers. Maar dan heb je natuurlijk vaak nog geen letter op papier staan. Nee. Dus de harde noten kwamen. En we merkten wel, want dat is ook de basis van onze samenwerking... veel eten samen, vriendschap die opbouwde langzaam... en dat we merkten dat er heel veel dingen waren die we gemeen hadden... waar de irritatiegrens behoorlijk overschreden wordt. Ja. In het nieuws, in de, in, de, in de politiek, op straat, de hoorkrijheid, TV. dat soort ja. dingen. Want jullie zijn daar zielsverwanten in, in je irritatie. Ja, ja, dus, ja. dus de helft van de, van de liedjes... er zijn tien liedjes gemaakt in het programma en voor de cd... Zijn toch wel uh, inhoudelijk licht tegen het protestzongachtige aan schurken. En dan dan als twee mopperende oude mannen, wat, wat zijn jullie niet, aan dat... tafel en dan uh, schrijven jullie daar dan liedjes over? Nou, dat is wel het gevaar natuurlijk waarom <laughs> we daar een beetje van teruggekomen zijn. We dachten we gaan een album maken waar alleen maar protestzongs op staan. Het wordt in Nederland bijna nooit gedaan, Nederlandstalige protestzongs. Volgens mij roept iedereen, ja, bouwden wij in de grootste. Wil je ook een stukje maar... luisteren? Ja. ja. Advocaatje leef je you nog, know, uw cliënt een zeer u verpacht de waarheid toch, maar waarom werd u niet gehoord? We zien u niet meer in de show, waar uw eigen rechten was. Zoveel zwarte kers zit dat met die slappe was? Advocaatje leef je nog, Moskowitz, denken wij dan? Ja, dat mag je helemaal invullen. Dat is uh, jouw interpretatie. <lacht> ja. Net zoals uh... Kees Verkoten, mag je ook zeggen? Ja. Maar jullie keken niet heel verbaasd toen ik Moskowitz zei, zag ik. Nee, nee, dat... Uh, dat uh... Dat is hij wel een van de graaiende advocaten. De, de, ja, daar zou je zeker aan kunnen denken. En jullie irriteren je daaraan? Nou, nou, dit nummer, ja. Het heeft, een, het heeft een, een, een, een... We zeggen gekscherend in de voorstelling ook... We, gaan, we zeggen de hele avond uh, voorbeelden waar je... Zoals jij dan... Mag ik je trouwens u uh, zeggen? Zeg maar ja. uh, uh, uh, Waar je meteen een naam bij kunt invullen. Omdat het natuurlijk zonne klaar is wat, wat er bedoeld wordt. Maar we zeggen wel de hele tijd... We noemen geen namen in de voorstelling. We noemen geen naam. Nee. En dat houden we ook echt vol. Maar het zijn natuurlijk ja, wel archetypen die we, die we bezingen... Van, van, uh, van mensen die nu in de publiciteit zijn veel. En, uh, ja, en hetzelfde liedje gaat het over... Uh, het tweede complet gaat over het bankiertje. En uh, ik... Uh, had bij, daarbij had bij het schrijven altijd. Uh, Wij noemen geen namen. Nee. <laughs> nou, ik had zalm in mijn hoofd. Eigenlijk. Oh, Salom. Ja, Oké. Okay. Dus, uh, Terwijl ik toch meer naar jou. Ja, ik noem geen namen. <laughs> nee, nee. Dus. Nee. Jullie erkennen je mede, zeg je op een gegeven moment ook in de show. Wie is jullie mede? In elkaar. Hè? In elkaar. Ah, ook verschillende. Jij vindt gebieden. hem beter en hij vindt jou beter. Nou ja, ik bedoel, kijk, ik bedoel hij is natuurlijk een, een cabaretier, grappig, een verhalenverteller. Maar ook muzikant. Maar ik ben misschien uh, op het, het muzikaal gebied iets. Uh, of kijkt hij misschien tegen mij? Ja, op, we en, hebben elkaar wel echt bij de arm genomen op, op elkaars gebied. We geven ja. ons op glad ijs, maar in het de best denkbare gezelschap. Vanaf Spazie. volgende week toeren jullie uh, met harde noten door Nederland. En zometeen zijn jullie nog een keer. Ja. En zometeen uh, na half drie een debat tussen uh, oud-kamerleer Ton de Kok en ethicus Theo Boer. En dan gaat het over de vraag moet je als ouder op een gegeven moment besluiten dat je lang genoeg geleefd hebt en dat je geen last meer wil zijn voor je kinderen bijvoorbeeld. Eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1 Het NOS Journaal in het paardenvleesschandaal zijn mogelijk ook twee bedrijven uit Nederland betrokken. Omroep Brabant en verschillende Britse media noemen onder meer het bedrijf NemeTech in Breda als een van de schakels in het netwerk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft van het opgeslagen vlees bij NemeTech monsters genomen. De oppositiepartijen PVV, SP en CDA kraken het akkoord over de woningmarkt af. De PVV vindt dat D66, ChristenUnie en SGP slappe knieën hebben. En de SP vindt dat de gelegenheidscoalitie de huursector opblaast. CDA-leider Buma vindt dat de woningmarkt als melkkoel wordt gebruikt... en dat de huren worden verhoogd om via een heffing de staatskast te spekken. Een voormalige directeur van SNS Property Finance is aangehouden. Hij wordt verdacht van fraude en belangenverstrengeling... SNS Reaal deed na een intern onderzoek aangifte tegen hem. In de gemeente Wouwen wil het gemeentehuis... dat vorig jaar juli zwaar beschadigd raakte door een aanslag... in zijn geheel slopen. Volgens het gemeentebestuur is sloop van de overblijfselen... goedkoper dan restauratie. Het is nog steeds niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Dat was het belangrijkste nieuws van dit moment. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, dat u luistert naar Dit is de dag met hier aan tafel muzikanten Bertolf en Caspar van Koten, van wie we straks nog muziek gaan horen. Eeticus Theo Boer en oud-Tweede Kamerlid Ton de Kok. En van Orlando Lansdorff horen we over een kwartiertje hoe zijn familie reageerde toen hij vertelde dat hij HIV heeft. Wilt u kans maken op de CD van Bertolf en Caspar van Koten? Laat dan op onze website weten waarom juist u de CD moet winnen. Reageer op de uitzending kan ook. Dat kan via Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD... of via onze website. Dit is de dag.nu. Wij gaan debatteren met uh, Ton de Kok en Theo Boer. Uh, meneer de Kok, u schreef gisteren een artikel in de krant, waarin u zei van ja, de taboe van zelfdoding moet er een beetje vanaf. Veel reacties gehad. Ja, en, en het is natuurlijk niet zo dat ik uh, half Nederland een einde levenpill in de maag wil splitsen, maar dit artikel was ook geen kreet van manhoop, maar een kreet van verontwaardiging. En ik wil even een klein stukje citeren voor de luisteraar. uit uw eigen artikel, ja. We hebben in ons land de mond vol over eigen verantwoordelijkheid. Maar als ik op een zomeravond in mijn tuin, bij mijn kippen... onder het licht van Cassiopeia, humaan mijn leven wil beëindigen... dan kan dat niet. De meest, het meest eigene, het meest intieme, het meest mystieke dat ik bezit... daarover mag ik niet vrij beschikken. Mijn leven is een vorm van slavernij... als ik niet de vrijheid heb om het zelf te beëindigen. Ik wil niet door derden worden gedwongen... om te wachten tot mijn binding met het leven tot de draad is versleten. Ik wil haar zelf kunnen verbreken. Maar de politiek laat mij slechts inhumane, vernederende uitwegen. Voor de trein, aan een touw, met een zak of honger. Ja, Theo, jij las dit en je dacht, daar moeten we het eens over hebben. Ja, dat dacht ik. <kijf> ik dacht, om te beginnen bij dat allerlaatste... Dat de politiek uh, vernederende, inhumane uitwegen uh, u, u laat. Ik ben het daar gewoon niet mee eens, in die zin dat. Uh, misschien moet u eens gewoon bellen met de Stichting De Einder. Uh, en, en die hebben echt een hele andere visie dan nu. Die zijn heel erg voor zelfbeschikking. Maar die zeggen, als je zelf beschikt, moet je ook wel echt zelf doen. En hoe dat dan? Nou ja, goed, Ik ben daar, om eerlijk te zijn, geen expert. Ik zou het nooit durven, zal ik u eerlijk zeggen. Ik zou het nooit durven. Maar ik weet wel dat er methoden zijn. En als u het recht... Ja, dat die heb ik net genoemd. Ja? Ik moet u dit zeggen. Ik, nee, heb, nee, nee, onlang... is... ja, ik heb onlangs een, een seminar meegemaakt van Ton Fink. Dat is de einde uh, le -levenseinde coach. Ja. Die zegt, wij kunnen er wel zelf aankomen. Dan moet je naar België. Dan moet je langs drie apotheken. Dan moet je anti-malaria pillen halen. Dan moet je thuis fijn stampen. Dus ingewikkeld, in zegt dus in ja, maar Waar ja. leven we in? In maar, deze democratie eh, hebben we rechten. We hebben alle rechten die je maar kan bedenken. We mogen zelfs godsdiensten beledigen. Uh, uh, Wilders nou, mocht ja. alles. Maar als ik gewoon aan het meest intieme, het meest existentiële in mijn leven, als ik daar een eind aan wil maken... dan mag dat okay. niet. Helder, dat punt. Maar wat mensen meer schokte, vermoed ik... is dat u een koppeling legde in het artikel van... ja, onze kinderen zitten ook niet meer op ons te wachten. Ja, nou, dat is het tweede punt. Daar, kijk, dat, dat kon ik hier niet citeren. Daar is het mee begonnen. Nee, u hoeft niet helemaal voor te lezen. Maar, nee, je, daar, is maar begonnen, nee, is nee, daar is het mee begonnen. Eh, toen ik las dat in Duitsland... de kinderen zeer verantwoordelijk worden gesteld voor de ouders. En terecht. En ik denk dat we ook in dit land daar naartoe moeten... En we kunnen niet anders, het is anders niet te betalen. Geld is op, ja. En het is daar zelfs zo erg, dat, ze, dat de kinderen moeten, moeten dokken uiteindelijk. Ja, voor. maar u zei, wij ouderen hebben de plicht om na te denken... over de vraag ja. hoe het afwensende van van kinderen kan worden beperkt. Ja. Namelijk de pil van Drion. Ja, nou, dat ik op een gegeven moment zeg... ik zit in een fase van mijn leven... dat ik uh, um, uh, een beroep moet doen op mijn kinderen. Op mijn dochter in dit geval. En dan moet ik me afvragen, uh, in welke fase zit ik dan? En wil ik dat dan nog? He, wil de, ik dat beroep af... doen op uw dochter? Ja, beroep doen op mijn dochter of op de kinderen. Iedereen moet straks beroepen doen, beroep doen op hun kinderen. En ik zie het om me heen. Hoe kinderen ja. daar nu al door belasten. Ja, nou, dat is natuurlijk het is zeker waar. En ik moet u ook zeer eerlijk zeggen dat ik u wel een zekere zin gelijk geef. Dat ik he, ook, ook wel de angst heb dat ik ooit een keer uh, afhankelijk word van mijn kinderen en dat ze daar niet op zijn voorbereid. En toch heb ik het. Ik, ik kan het eigen ervaring spreken, omdat ik twee jaar lang mijn dementerende grootmoeder verzorgd heb, in de jaren zeventig. En dat was voor mij totaal. Dat is dan grootmoeder. Hè. Mijn moeder deed dat uh, als primaire mantelzorger. Maar dat is voor, volstrekt voor, uh, vanzelfsprekend. Wat wij wel dachten toen was, waarom gaat men zo, zo, zo lang door met behandelen? Dat was een, een probleem wat serieus was. Maar er is nooit gedacht aan levensbeëindiging. Er is ook nooit gedacht van, dat doen wij niet. Dus ik denk dat u ook iets problematiseert, waarvan ik vind dat het er gewoon bij het leven hoort. Zeg jij heel veel kinderen verzorgen met heel veel plezier en overtuiging voor hun ouders? Nou ja, het is dat, dat ook. Plezier weet ik niet. Maar in ieder geval met waardigheid en met plichtbesef. En dat zou ik, daar zou ik een voor willen breken. En als het echt te zwaar wordt... Ik denk dat als u dan de pil uh, be, bepleit... dan zie ik dat als een uiting van het probleem... en niet een oplossing van het probleem. Het is een symptoom van het probleem dat, nee, dat nee, wij kennelijk... Nee, u zegt, wij kunnen zo verschrikkelijk veel. We kunnen mensen naar Mars sturen... Maar waarom kunnen we dan niet ook nu humane ouderenzorg? Ja, waarom precies. moeten dan die kinderen... En u hebt het vooral over de dochters. Ik, nou, ik ja, snap kijk, dat in eh, 2013 moet dat ja. eventjes weer rechtgezet worden. De mannen moeten ook echt aan de bak. Nou, daar geloof je de kok niet nee, in. Nee, ja, wel, niet. Maar het punt is, kijk. waarom kunnen wij nou niet gewoon zeggen met z'n allen... er moet gewoon meer geld naar de zorg... zolang we die vergrijzingsgolf hebben. Dat hoort bij onze verantwoordelijkheid. Ja, maar Theo, luister nou eens. Weet je waar ik nou een probleem mee heb? dat ik niet zelf kan bepalen, of ik mijn zorg op mijn, oude, op mijn kinderen afwentel... dat ik niet zelf kan bepalen dat het mooi genoeg geweest is. He, dat ik, het is niet alleen maar het afwentelen van zorg, maar ik zie ook... dat was de uitgangspunt van Drion, ook, dat hij zei... Ik zie, mijn vrienden, Rion, ja. Ja, ik zie mijn vrienden degenereren tot, tot planten. He, mijn intellectuele vrienden die, die helemaal uit elkaar vallen... Uh, ja, toch hun... echt weer eventjes En dat ik eerst dan het... zeg: "Nou, dat wil ik, dat wil ik voorkomen." Ik wil dat niet. En ik wil er op een humane wijze uitstappen. Ja, dan kom ik toch echt op uw eerste punt terug. U zegt eventjes, Stond Vink van de Einde... die heeft gezegd dat het zo lastig is om aan die spullen te komen. Het is lastig, maar we zijn, mo we zijn moderne en autonome mensen. U hoeft echt niet voor de trein te springen. Het is echt waar. Er zijn middelen te krijgen waardoor uw leven humaan kunt beëindigen. Dus dat moet u niet afdoen met voor de trein springen... of aan de zoldering gaan. Nee, noemen. want je kan niet legaal kunt die keuze krijgen. krijgen. Nee, ik heb een arts nodig en ik heb een medisch circus nodig. Ik kan niet achter in mijn tuin er een eind aan maken. Vergeet dat maar. Nou goed, dat, dat... Alleen met een pistool. Ja, nou ja, goed. Weet u, ik vind het. het ja, meest... Nee, maar ik bedoel. Nee, ik nee, ben nou, het nou, gewoon ik, met, ik... U ja, ben dat, met u oneens. Ik ben met Oké, okay, maar dat is ook prima. Maar dan ga ik even terug om. naar het punt waarvan jij aan het begin zei, Theo. Van, ik ben aan de ene kant, snap ik heel goed waar de kok, wat hij bedoelt. Maar ik ben ook heel erg geschrokken. Waar ben je van geschrokken? Ja, ben, ik ben geschrokken van het feit dat. Uh, dat u zichzelf als het ware vrijwillig aanbiedt... dat u zegt tegen uw kinderen van... nou, de, de zorg kan jullie op enig moment te veel worden... en dan stap ik eruit. Dat kan, dat toch, liefde u, zijn? Dat kan toch puur dat uit kan liefde zijn? Ja, nou, ik weet niet of het liefde is om te zeggen... ik besta dan niet langer. Want kijk, als, u, als ik uw artikel lees... En dan staat het werkelijk alleen maar vol met negatieve, negatieve aanduidingen. Het gaat over een tsunami aan zorgbehoevende ouderen. Nou, nou, dan moet u de Duitse politiek eens bestuderen... Ja, nee, maar daar wat, ben ze, ik wat de... ze daar op het ogenblik over zich heen krijgen. Daar ben ik heel goed in thuis, in Duitse nou, Politiek, maar dan hebt u het over. Kinderen worden over. naar de Oekraïne gestuurd. Moet u kijken hoe verdrietig dat Omdat is. Omdat de zorg daar goedkoper is? Ja, dat kinderen hun ouders naar de Oekraïne sturen. Nou, als je ergens niet moet zijn, dan is het in de Oekraïne. Dat weet ik van, van, uit ervaring. Maar alleen al het, het, het, het, het verschijnsel... Nee, maar uw beeld van de oudere zorg is op dit ogenblik wel heel erg zwart gekleurd. En je hebt het over mensen die straks weer billen wassen... weer luiers omdoen en de kindsheid van de ouder voor je zien opdoemen. Er zijn ook hele waardige manieren om voor je ouders te sluiten. Ik sluit ik ook niet uit. En ik wil ook niet dat iedereen die pil in zijn maag gesplitst krijgt. Je moet er om vragen en dat moet technisch geregeld worden. Maar dat je het zelf wel kan bepalen. Nee, maar u zegt meer dan dat. Dat ik uit liefde voor mijn kinderen zeg jongens, ik ben 86. Nee, maar u ik zegt wil meer dan die dat. last niet geven. Ja. En het is mooi geweest, al mijn vrienden om me heen zijn dood. Ik wil er uitstappen. Nee, u spreekt Desnoots niet over ik, u mijn, spreekt mijn, over anderen. In mijn, in mijn moestuin tussen de boerenkol. Ja, dat is helder hele Nou nee, Ja, dat is een punt. Ik vind. U zegt, ik, ik citeer, ik vind dat alle ouderen alle ouderen de verantwoordelijkheid hebben... om te overdenken hoe ze hun kinderen de zorg kunnen besparen. En dat ja, denkt u dat aan vind de pil. Ik. en dat vind ik een, heel vind ik een hele sterk punt zware. voor de oudere partij... Ja. om daar aandacht aan te besteden. Nou, ik, zit, ik zit heel erg geïnteresseerd te luisteren. Orlando. En het mooie is, dit punt speelt ook heel erg in de hiv gemeenschap Want er zijn mannen en mensen die uitbehandeld zijn. En die willen op een waardige manier afscheid nemen. Tuurlijk. Dat wordt ons ontnomen. Als ik uitbehandeld ben, wil ik niet nog 30 jaar of 10 jaar een zorg zijn. Nou. Wij gaan nu naar Zwitserland. Daar kunnen we hem krijgen. Maar dat hebben we zelf uit moeten zoeken. Dus het gaat niet alleen om ouderen, maar het gaat ook om mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Mensen die jong zijn. Die, ik heb vrienden die 40 zijn en uitbehandeld en die willen niet meer die hebben die zitten nu op de op de morfine dat is het enige wat ze nog hebben. Die we willen we niet hebben in meer. Nederland een hele goede euthanasiewet. Ik heb inmiddels. Ja, drie dat is, me, dat is, ja, dat is. Ja, dat is, is een Ja, medische dat, ja. Nee. dat is medisch circuit. Waarom moet de, ik, door een derde. Ja. waarom moet door een derde mijn leven worden beëindigd? Ja. Waarom mag ik dat zelf niet? Ja. Ja. Nog één keer, Theo. Nou ja, nee, het verbaast me gewoon echt. Het verbaast me dat u zich zo verschrikkelijk druk maakt. Ik vind het, als ik het artikel lees, vind ik het een depressief artikel. Het lijkt heel humaan nou, wat ik u zegt. Heel nee, ik vind het een somber artikel. Hoor. Een somber over de kwaliteit van de zorg voor ouderen in Nederland. En ik zou zeggen, zet die energie om in positieve energie om te zorgen dat wij onze ouderen ja, beter maar u verzorgen. gaat aan één punt voorbij: en dat, dat is het, het allerlaatste woord. Dat u zelf wil beslissen. Ja, ja, dat Daar ook. gaat u aan voorbij. En ja. ook hier, uh, wat u ook zegt, wij willen zelf beslissen. Ja. In deze samenleving, waar de democratie alles toelaat, mag ik één ding niet, en dat is mijn leven beëindigen achter in mijn tuin. De stans, op een zondagavond ja, bij de boerenkomen, ja, licht dat De, ja. de standpunten zijn helder. Ja. Dank voor dit gesprek. Ja. Ja. Wij gaan weer naar muziek. Ja, een beetje een rare overgang misschien. Maar goed. Kasper van Kooten en Berthof, die staan weer klaar. Wat gaan jullie zingen? Niemand meer dan niets heet het. Waar zijn alle bescheiden, verlegen, onzekere mensen gebleven? Ik kom ze bijna niet meer tegen. Niemand is nog nederig. Iedereen zo zeberig, luid overtuigd van zichzelf en zijn eigen mening. Lopen door de stad.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 Dat je zo enorm content bent. Terwijl je nou een leuk talent hebt. Eerder moest je bouwen aan zelfvertrouwen. Een lang en hard gevecht. Maar nu een nieuw verworven grondrecht. Lopend door de stad vind ik het gek.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 En je weet niks En je bent niets meer dan niemand En niemand meer dan iets. Zij die iets van twijfel laten zien Zijn zo zeldzaam worden verdrongen Door miljoenen Zij die zinnen zeggen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 je kunt niks, en je weet niks, en je bent niets meer dan niemand. Ben niemand meer dan niets. Oh. Niemand meer dan niets. Nee, nee, niemand meer dan niets. Niemand meer dan niets. Meer dan Niemand, meer. Niemand meer dan niet. En als ik vraag, wie is je in dit liedje? Dan zeggen jullie: wij noemen geen namen, vermoed ik. Nee. De man in de straat. De man in de straat. <laughs> Wendt en Kasper van Koten. Hartelijk dank. De première van Harde Noten is op 20 februari in de Kleine Comedie in Amsterdam. Dank je wel. Open zijn over een besmetting met HIV-AIDS. Dat kan grote gevolgen hebben voor relaties en voor werk. En om dat taboe weg te nemen... schreef zanger en barman Orlando Lansdorff het theaterstuk hiv monologen Zelf heeft hij sinds 2005 HIV en hij wil door het theaterstuk laten zien... dat ook het leven met een ziekte mooi kan zijn. Orlando Lansdorff, ja. Hi. Hoe moeilijk is het om open te zijn over uh, Voor mij is het niet moeilijk. Voor mij is het heel logisch om open te zijn. Ik heb nooit anders gedaan. En laat ik even bij zeggen, ik heb het theaterstuk niet geschreven. Uh, we zijn met drie mannen en wij vertellen ons eigen verhaal. En dat doen we op drie verschillende manieren. Ik doe het met woorden, want daar ben ik schijn ik goed in te zijn. Nou, dat idee had ik ook al. Ja, heel gek, <lacht> ja. Eén man doet het met dans, want die is op, zijn, op latere leeftijd... een klassieke bladopleiding gaan doen. Dus die vertelt zijn verhaal in dans. Ja. En we hebben een hele lieve jongen van 18, die het pas vier maanden weet en die doet opleiding componist op het conservatorium. En die heeft, doet het in muziek. Die doet het met klarinet en die zingt. Ja. Dus het, worden, ja, het wordt een heel mooi theaterstuk. Heel integer, maar wel zoals het is. Ja. Laten we even luisteren naar hoe dat stigma kan werken. Ja. Mensen denken dat je niet uit een kopje kan drinken en niet de spullen kan aanraken. Een vriend van mij die had een, die had zat op een voetbalclub en te vertellen tegen de coach dat hij besmet was. En uh, toen zei hij, ja, je kan het meteen trekken. Ja, ja en dat is, dat is denk ik waarom ik met deze campagne begonnen ben. Het gaat om bewustwording. Um, het is heel makkelijk om te zeggen, het is een homoziekte. Het komt bij ons niet voor. En wie ons dan zijn, laat ik even in het midden. Maar Noem dat maar is... namen, ja, we noemen geen namen, hè? We noemen geen namen, daar zijn we hier heel goed <lacht> in. Ja. Ja. <lacht> nee, maar dat is dus wat je nog steeds elke dag hoort. Mensen... Ik heb ook mensen, ik geef veel voorlichting. Ik heb ook hetero-mannen die zeggen... ja, ik neem dat risico, want ik ken niemand met hiv. Ja. En het moet ook, zeg maar... ik ben zelf homoseksueel. Ja, dus jij, maar, bij, jij bevestigt het vooroordeel? Ik bevestig het vooroordeel, maar daardoor juist ook... Daardoor moet ik er juist tegen vechten. Want het de grootste stijging, zoals we van de week ook in de krant konden lezen, 50-plussers. Mensen die 20 jaar getrouwd zijn, nu gaan scheiden, denken niet aan condoom. Want die denken, nou, dat kennen wij niet. Overkomt mij niet. Ik ben besmet geraakt in Apeldoorn. En ja, niet in Amsterdam. Wat Wil je daarbij zeggen? Nee, nou, dat, dat je niet... <laughs> nou, dat heel veel mensen, zeker in... Ja, ik ga even heel kort door de bocht. Ja, dat, is, dat, dat werkt voor mij het prettigst. In de provincie, ik kom zelf ook uit Brabant, is het toch een verschil. In Amsterdam wordt er over gesproken. Ja. Daar zijn mensen wat opener. Het moment dat je 20 kilometer verderop gaat. Is, ja, ligt, dus, ja. Ik ben besmet geraakt door een getrouwde man, vader van twee kinderen. Ja. En Om maar mee aan ik, te ik, geven dat het echt dat, niet alleen maar een homoseksueel is. Nee, juist niet. Nee. En dat is, dat is nu juist al een paar jaar aan het veranderen. Alleen. Is het ik, nog wel een taboe, vroeg ik me af. Absoluut, ik dacht, ja, de, absoluut. Er wordt al, toch al heel lang over gesproken. We absoluut. weten allemaal dat je het niet krijgt vanuit een kopje drinken. Nee, maar dat is. Nee, het is absoluut nog een taboe. En waarom? Omdat mensen er te weinig van weten. Ik heb nu contact in Amsterdam met schuldsanering, met DWI, sociale dienst. Die hebben zien een stijging, echt een, een, een grote stijging... in het, de percentage HIV-patiënten die in de zorg en in de schulders komen. En dat is, zijn niet de homo's, maar dat zijn vooral de hetero's. Hm. Want die weten niks van de ziekte. Die denken, oh, ik ga dood... En dus we moeten, we moeten mensen gaan laten zien... nee, je kan met HIV heel oud worden en een heel goed leven hebben... maar hou het niet geheim. Dus maar dit zijn dus de mensen zelf die, die HIV hebben... maar ja. de samenleving die heeft toch inmiddels wel na de aanvankelijke nee, schrik... Niet, en onbekendheid nee, aanvaard dat er mensen zijn met HIV? Nee, hoor, dat zullen ze misschien aanvaard hebben. En wat ze dan doen is, nou, dan stoppen we het in een hoekje... en we doen net zo dat het er niet meer is. Want ik praat erover, ik heb ook studentenvereniging in Amsterdam... waar ik regelmatig tegen praat. En die, de eerste keer dat ik daarover begon... 60 man vielen stil. Ik zeg, waar, waarom zitten jullie me nou zo raar aan te kijken? Ik vertel net gewoon dat ik HIV heb. En, en... Ja, maar dat vertelt eigenlijk nooit iemand. Wij kennen niet iemand die daar zo over praat. Dus hè, Dance for Life doet een hele goede actie met Doutse Kruis. Maar, dit, kan alleen maar een dit kunnen alleen maar wij HIV-patiënten doen... door ons te laten zien. Want zijn er veel HIV-patiënten in ons land? Uh, er zijn er in het afgelopen jaar 2012 800 bijgekomen. Waarvan 600 homoseksueel en 200 heteroseksueel. En dan wil ik nog even een kanttekening plaatsen. Waarom? is die stijging is dat zo groot in de homoseksuelen... omdat wij homoseksuelen laten ons uitgebreid testen. Hetero's niet. Nee, dus dat zijn en er waarschijnlijk meer, maar de mensen dat weten dat niet. Dat zijn er veel niet. meer. Ik geef voorlichting aan vrouwen... en acht van de tien vrouwen zegt letterlijk tegen mij... En dat doe ik al twee jaar, elk weekend... ja, ik heb onbeschermd seks en ik laat me altijd op alles testen... maar niet op HIV. want dat vind ik eng. Ja, ja. ja. Steek je kop in, in de zand. Dan zie je het probleem al. Ja. Taboe, Theo, Vind jij het nog een taboe? AJ? Nou, ik ben eigenlijk wel verbaasd. Maar dat kan aan mij liggen, maar ik, ik steek wel, wel mijn hoofd aan uh, allerlei uh, kanten en kringen. Ik, ik merk daar gewoon heel weinig van. Wat ik, wat ik merk is wel dat mensen denken... nou, uh, seropositiviteit is een, is een chronische ziekte geworden. Ja. Uh, het kost vrij veel, uh, maar je gaat er niet meer dood aan. Nee. En dat is eigenlijk alles wat ik hoor. Maar ja, wat... Het is, kennelijk wel, het is het, wel verbeterd vergeleken met 15 is, jaar geleden. Het is absoluut verbeterd. Maar waar, waar, waar we nu tegenaan lopen is het feit dat door onwetendheid mensen anderen besmetten. Kijk, ik zeg altijd: het gaat om verantwoording nemen. Ik heb het moment dat ik het wist, ik heb degene die mij besmet heeft anoniem laten waarschuwen. Want ik denk: hij mag niemand meer besmetten na mij. Want hm. hij weet waarschijnlijk niet dat hij het heeft. Hoeveel heeft hij er al besmet in de provincie? En ik. Gebruik even haakjes in Apeldoorn in de omstreken. Hè? Ik ga niet. Ja, nee, maar goed. Dan ga ik maar niet. Nee, mee. we noemen geen naam. Maar dat is ja. ja? Nou ja, ja. Wat, wat, is, wat is het voor uitzicht van iemand die nu zeer positief is? is iemand die je zeer je positief is. 80 worden? Ik kan 80 worden, ja. maar het kan ook zo zijn dat mijn hiv is een slim virus. Het kan ook zijn dat mijn hiv morgen denkt: Hé, hey, wacht even. Dan gaan het muteert. toch eens even anders doen. Ja. Dat kan. Ja. Dus. En met wat voor kwaliteit van leven? Is dat, kunt u alles, alles blijven doen tot uh, hoge leeftijd ik kan, waarschijnlijk? Ik kan alles blijven doen. Ik ben gezegend, een gezegend man omdat ik geen last heb van de bijwerkingen. Van mijn eerste kuur wel. En moet je ook niet vreden zijn. Er zijn ook maar een beperkt aantal kuren mogelijk. Dus daarom zei ik net ook uitbehandeld. Er zijn mensen die op hun veertigste uitbehandeld zijn. Die op hun zeventiende besmet zijn geraakt. Die, niet, die vanaf het begin al aan de medicatie zaten toen het nog niet zo goed was. Ja, en die zijn nu... 15 na 20 jaar later, uitbehandeld. Daar Hoe... is geen hulp meer voor. Nee, nee. Hoe is het gegaan? Want jij zei: Ik heb er altijd over ja. gepraat. Maar ja. ik neem aan dat er ook een moment kwam. dat jij aan je ouders moest vertellen dat je HIV had. Nou, dat is, uh, dat is op zich. Een, ik zit wat dat betreft in een gezegende positie. dat ik uh, niet veel contact meer heb met mijn ouders. Dat was daarvoor al. Mijn vader was het is dat is naar? Uh, nee, mijn ouders zijn wie ze zijn. en ik ben wie ik ben. En ik zal nooit het kind worden wat hun tevreden zal kunnen stellen. Dus daar ga ik ook geen moeite meer voor doen. Mijn vader is uh, gelovig, is Jovensgetuige. En dat ben ik tot mijn vijfde zelf ook geweest. En ik heb wel besloten, toen ik HIF kreeg... Dat, dit wil ik hem zelf vertellen. Dus ik heb zeven jaar geleden hem voor het laatst gesproken. Want ik, ik kom uit Brabant, klein dorp... dus ik wil niet dat hij dat van anderen nee. hoort. Maar je hebt dus altijd open kaart gespeeld. Waarom, waarom kon jij dat wel en is dat voor heel veel anderen zo moeilijk, denk je? Uh, dat heeft heel erg te maken met wie je zelf als persoon bent. En ik, ik ben nogal koppig. Ik, ben nogal, ik kan nogal, en mijn mening is de waarheid, klaar. En mensen durven daar niet zoveel tegen te zeggen. Als, hè, ik zal een heel klein voorbeeldje noemen hoe veroordelend het soms is. Je zet een iets op Facebook, daar staat, zegt iemand... Uh, ik ken iemand van 18 die besmet is geraakt. Dan reageert er iemand als volgt... jongens van 18 hoeven tegenwoordig geen HIV meer te krijgen. Dan zit ik als HIV-patiënt al op de kast. Nee. Want dat is veroordelend. Het kan gebeuren. Je denkt dat je beschermde seks hebt, iemand liegt over zijn HIV-status. Er zijn heel veel... Dus, Zeg nooit tegen iemand, dat hoeft niet meer of dat is raar. Want dat, als HIV-patiënt zit je dan al op de kast. Jij hebt dus gewoon een karakter waarin je gewoon geen blad voor de mond neemt. Nee, klaar. En dat, daar komt, dat komt in dit geval goed uit. En daarom ben ik ook begonnen met de Stichting Wie is Positief... en ook de hiv Dan moet ik het maar doen voor de rest van de mensen. Want ik kan niet verwachten dat, ze, dat de mensen met HIV uit de kast komen. Ik kan alleen een oproep doen aan de maatschappij. Mensen, denk na... En we, beginnen, we hebben morgen ook op vaandrijfdag een love-in. Dolly is onze beschermvrouwen. Dus we zijn heel goed bezig daarmee. Het is bijna drie uur. Binnengekomen is Anthony Fountain. Anthony, jij gaat zometeen een appeltje schillen met wie en waarover. Toon Gerards van de Jonge Socialisten. Die een, uh, ja, eigenlijk op dit moment uh, pleit voor het afschaffen van de studiefinanciering. en voor het sociaal leenstelsel. Hoe een jonge socialist eigenlijk tot uh, het afbreken van solidariteit. het vergroten van leningen. En het eigenlijk verkwanselen van jongeren, ja, daar ben ik niet mee eens. Nee. Na drie uur horen we daar een debat over. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl De pauze gaat aftreden op 28 februari. Papa Is het mogelijk dat een paus aftreedt? Dit is de 16e is de tweede paus die zelf aftreedt. De Signore cardinali hanno eretto me un semplice umile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 Bel Autotaalglas 0800 0828. Dit is Radio 1.